a few people cried most people were silent i remembered the line from the hindu scripture the bhagavad gita vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty and To impress him, takes on his multi-arm vorm en zeg: Nou I am de Death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. De stem is van Robert Oppenheimer, die citeert uit de Bhagavad Gita, een episch gedicht uit het Hindoeïsme. Dit zou door zijn hoofd gespookt hebben op 16 juli 1945 toen de allereerste atoombom tot ontploffing werd gebracht. Het experiment met als codenaam Trinity gebeurde in de afgelegen Hornada del Muerto woestijn in de Amerikaanse staat New Mexico. Trinity maakt meteen duidelijk hoe de wetenschap op een halve eeuw tijd een indrukwekkende transformatie had ondergaan. Zo was de wetenschap nu volledig opgegaan in een gigantisch militair industrieel complex. Om te zien of een atoombom iets meer was dan een puur theoretische mogelijkheid in de hoofden van enkele briljante fysici, moest een enorme aantal mensen en middelen worden ingezet. Geld mocht daarbij geen beperkende factor zijn. Een hemelsbreed verschil met het einde van de 19e eeuw, toen een wetenschapper in een kleine werkkamer nog op zijn eentje grensverleggende experimenten kon doen. Bovendien impliceert een atoombom het bestaan van atomen. Eind 19e eeuw waar maar weinig wetenschappers ervan overtuigd dat die echt bestonden. Het idee van atomen is nogthans oud. Het woord zelf, atoom, is ontleend aan het Griekse adjectief atomos, wat ondeelbaar betekent. En de oude Grieken kenden al enkele filosofen die atomisten werden genoemd. De bekendste onder hen was Democritus van Abdera. Die leefde in de vijfde eeuw voor onze tijdrekening. Volgens hem bestaat de wereld slechts uit twee dingen, atomen en de lege ruimte. Zijn filosofische opvattingen zijn best indrukwekkend en zouden van invloed zijn op de epicuristen, maar wetenschappelijk kon je ze niet echt noemen. Eigenlijk was er geen enkel bewijs dat ze iets te maken hadden met hoe de werkelijkheid zich op het kleinste niveau echt gedraagt. Voor degelijk wetenschappelijk onderzoek moeten we meteen een sprong maken van meer dan 2000 jaar. We bevinden ons dan in de 17e eeuw. Natuurkundigen postuleerden dan atoommodellen van de wereld wanneer de theorie dit vereiste. Maar of ze echt bestonden was voer voor discussie. Na verloop van tijd verschoof het debat naar de vraag welk soort atoom mogelijk en noodzakelijk was. Isaac Newton beelde zich een soort mini biljardbal in. Dat paste in zijn mechanistisch universum van massas en beweging. Ook James Clerk Maxwell bleef grotendeels in dezelfde lijnen denken. Alleen introduceerde hij het idee van een elektromagnetisch veld. Dit veld doordrong de lege ruimte. Elektrische en magnetische energie plantte zich dus voort in deze lege ruimte aan de snelheid van het licht. En licht was zelf een vorm van elektromagnetische straling. Maar er stelde zich een probleem met puur mechanistische atomen. Newton's vergelijkingen lieten namelijk toe dat het universum zowel voorwaarts als achterwaarts kan afgespeeld worden. Helaas is dat in strijd met de tweede wet van de thermodynamica. Die stelt dat warmte van nature van warme naar koude gebieden stroomt en nooit spontaan van koud naar warm. En arbeid kan wel volledig in warmte worden omgezet, maar omgekeerd kan warmte nooit volledig in arbeid worden omgezet. Het universum moet dus eigenlijk zeer langzaam tot willekeurigheid herleid worden. Dat betekent ook dat het universum slechts in één richting beweegt, en niet omkeerbaar is. De tweede wet van de thermodynamica is dus eigenlijk een fysische beschrijving van wat wij de tijd noemen. Ook chemici deden een beroep op atomen, omdat ze een handig concept waren om te verklaren waarom sommige elementen konden gecombineerd worden met andere elementen maar zelf niet verder konden afgebroken worden. Alleen had nog nooit iemand zo'n atoom kunnen waarnemen aan de hand van een experiment. Je kon atomen dus beschrijven als een handige fictie. Iets om de chemische boekhouding te laten kloppen, maar meer ook niet. Opvattingen over atomen zouden veranderen toen er aan het einde van de 19e eeuw plots enkele ontdekkingen gebeurden die vruchtbaar terrein bleken voor verder onderzoek. Zo had de Duitse natuurkundige Wilhelm Röntgen de straling ontdekt die vervolgens ook zijn naam zou dragen. Röntgenstralen, of in het Engels, X-rays. Het ging om een soort straling die ongehinderd door zachte materialen kon doordringen. Röntgen had het eigenlijk per ongeluk ontdekt in zijn laboratorium, dat op geen enkele manier leek op de steriele witte ruimtes die we nu spontaan voor de geest halen wanneer we aan een lab denken. Zijn laboratorium was er een om jaloers op te zijn. Het had een prachtige houten vloer en indrukwekkende hoge ramen, die uitzicht boden op een park en enkele wijngaarden. Op zijn lange houten tafel deed hij met behulp van een soort straalbuis onderzoek naar kathodestralen, tot hij plots een klein scherm zag gloeien aan de andere kant van de kamer. Geïntrigeerd door dit vreemde voorval, besloot hij het verder te onderzoeken. Hij plaatste verschillende materialen tussen de straalbuis en het scherm, maar de stralen leken niet gehinderd door de obstructies. Plots stak hij er ook zijn hand tussen en viel hem iets op. Hij besloot daarom met behulp van de straalbuis een beeld te maken op een fotografische plaat van het hand van zijn vrouw Bertha. Het bevestigde zijn vermoeden dat de stralen eenvoudig door huid en vlees reizen, maar niet door bot of metaal. De botten van Berthas hand en haar trouwring waren nu duidelijk zichtbaar. Ik heb mijn eigen dood gezien, zou Bertha volgens de legende uitgeroepen hebben, om dan te besluiten nooit meer het lab van haar man te betreden. De publicatie over röntgenstralen trok meteen veel aandacht, en nog een jaar later werden röntgenstralen al gebruikt voor medische doeleinden en andere toepassingen. Zoals steeds het geval is met wetenschappelijke ontdekkingen, zijn er bepaalde mensen die het niet helemaal goed begrepen hebben, maar zich daarbij niet laten hinderen door een gebrek aan kennis of inzicht om er geld uit te slaan. Al snel waren er dan ook zakenmensen die inspeelden op de hype door bijvoorbeeld x-ray beveiligd ondergoed op de markt te brengen. Vanuit de misvatting dat je röntgenstralen zou kunnen gebruiken om door de kledij van vrouwen te kijken. Los van al die hype trok de ontdekking van röntgenstralen ook de aandacht van andere wetenschappers. De Engelse natuurkundige Joseph John Thompson, ook wel J.J. Thompson genoemd, zou daardoor onderzoek doen naar kathodestralen en het zou hem leiden naar de eerste ontdekking van een subatomair deeltje, het elektron. In 1897 stelt hij vast dat de gloeiende straal in een kathodestraalbuis niet bestaat uit lichtholven, hetgeen tot dan de gangbare opvatting was, maar wel negatief geladen deeltjes. Die verlieten de negatieve kathode en werden aangetrokken door de positieve anode. Deze deeltjes konden uit hun koers gebracht worden door een elektrisch veld of afgebogen worden door een magnetisch veld. Ze bleken 2000 keer lichter te zijn dan waterstofatomen en bleken bovendien steeds identiek te zijn, ongeacht het gas dat gebruikt werd in de buis. Daaruit kon hij afleiden dat ze een elementair bestanddeel zijn van materie. En als elektronen een deeltje zijn, dan moet er ook een geheel zijn. Een echt fysisch elektron impliceerde een echt fysisch atoom. Nog iemand die gefascineerd was door de ontdekking van Willem Röntgen was de Franse wetenschapper Henri Becquerel. Net als zijn inspiratiebron zou ook Becquerel getroffen worden door serendipiteit. Dat is de gave om door toevalligheden en intelligentie iets te ontdekken waarnaar je niet op zoek was. Bij Röntgen was dat het toevallig oplichten van een scherm in zijn laboratorium en Becquerel mocht het wolkendek boven Parijs bedanken. Hij wou namelijk onderzoeken of er nog andere zaken waren die Röntgenstraling uitzenden. Op een bepaald moment probeerde hij een uraniumzout uit. Zijn experiment bestond erin om een fotografische plaat met zwart papier af te sluiten en op dat papier een laagje uraniumzout te strooien. Vervolgens stelde hij het een paar uur bloot aan de zon. Na het ontwikkelen van het fotografisch negatief merkte hij tevreden op dat het zout een silhouet had achtergelaten. Experiment geslaagd, zo leek het. Maar het opzet was misleidend. Becquerel dacht immers dat de zon het effect had veroorzaakt. Toen hij het experiment nog eens wou herhalen, bleek de hemel helaas bewolkt te zijn. Daarom bewaarde hij een nieuwe fotografische plaat met uraniumzuid erop, enkele dagen in een donkere lade. En om de een of andere reden besloot hij die plaat te ontwikkelen, hoewel hij eigenlijk niets verwachtte te zien. Maar tot zijn verbazing waren de silhouetten bijzonder intens. De zon speelde dan toch geen rol. Hier was iets veel merkwaardiger aan de gang. Er bleek hem er straling te ontsnappen uit de materie zelf, zonder gestimuleerd te worden door andere stralen of door licht. Marie en Pierre Curie zouden dit opmerkelijke fenomeen een naam geven. Radioactiviteit. En zo komen we bij een van de grootste experimentele wetenschappers van die tijd. De naar Cambridge uitgeweken Nieuw-Zeelander Ernest Rutherford. Ook wel de vader van de kernfysica genoemd. Voor hem geldt de uitspraak, in de beperking toont zich de meester. Met de meest eenvoudige materialen zou hij er steeds weer in slagen bij zonder elegante experimenten uit te voeren. Zijn onderzoeksgroep stond erom bekend om alledaagse prullen zoals tinnenpotten, tabaksdozen en zegelwas te combineren met inventiviteit en een zeer sterk werketos. Rutherford was trouwens het tegenstelde van het stereotype beeld van de fysicus als introverte eenzaad. Hij was groot, atletisch en had zo'n luide stem dat het de gevoelige apparaten in zijn lab verstoorde wanneer hij zijn mond opendeed. Hij kon blijkbaar ook vloeken als de beste bij het uitvoeren van zijn experimenten. Rutherford was geïntrigeerd door radioactiviteit. De vragen die het opriep zouden hem motiveren om op systematische wijze het atoom te dissecteren. Zo zou hij ontdekken dat er minstens twee types van radioactieve straling waren. Het eerste type straling is alfastraling, bestaande uit alfadeeltjes. En Rutherford zou later vaststellen dat die bestaan uit de positief geladen kern van een heliumatoom, dus gestript van zijn twee elektronen. Het tweede type straling is betastraling. Hier zou Becquerel degene zijn die de beta-deeltjes kon identificeren als elektronen. En een andere Franse wetenschapper zou nog een derde type straling ontdekken, namelijk gammastraling. Dat is een vorm van elektromagnetische straling. Verder zou Rutherford samen met Frederick Soddy iets ontdekken waar alchemisten al eeuwen van droomden. Transmutatie. Vroeger meende men immers met de steen der wijzen, gewone metalen op magische wijze in goud te kunnen veranderen. De werkelijkheid bleek echter veel interessanter te zijn dan de pseudowetenschappelijke verzinselen van die alchemisten. Rutherford en Soddy ontdekten namelijk dat uranium, radium en thorium spontaan transmuteren wanneer ze alfa- en beta-deeltjes uitstralen. Wat Rutherford en Soddy observeerden, was het verval van radioactieve elementen die zo in andere, stabiele elementen veranderen. Rutherford zal later ontdekken dat die transmutatie ook door menselijke tussenkomst kon geïnduceerd worden, door atoomkernen op elementen af te vuren. Met de ontdekking van transmutatie kwam ook de ontdekking van een halfwaardetijd. Elke radioactief materiaal heeft daarbij een karakteristieke halfwaardetijd. Die halfwaardetijd meet de tijd van de transmutatie van de helft van een type atomen naar een ander type atomen. Stel dat je begint met 100 atomen van zuurstof 15, een radioactief type zuurstof. Na 2 minuten blijven slechts 50 atomen over. De andere 50 veranderen naar stikstof 15. Na nog eens 2 minuten resteren er slechts 25 zuurstofatomen, enzovoort. Met de halfwaardetijd kon al snel het vervalproduct gemeten worden van verschillende elementen. Uranium bijvoorbeeld heeft een halfwaardetijd van 4,5 miljard jaar. Bij radium is dat 1620 jaar. Voor de volledigheid, op een bepaalde manier zijn eigenlijk alle elementen radioactief. Al is het niet meteen zinvol die term ook te gebruiken voor alle elementen. Verandering is een natuurlijk proces van de materie, maar wat wij stabiele atomen noemen... Zijn gewoon atomen die een halfwaardetijd hebben die hoger is dan de leeftijd van het universum. Alfa-straling, straling radioactief verval. Een voor een bijzondere ontdekkingen. Maar Rutherford was nog niet klaar. Zijn beroemdste experiment, het goudfolie-experiment, moest nog komen. Samen met Hans Geiger en Ernest Marsden zou hij aantonen dat het grootste deel van de massa van een atoom in de kern geconcentreerd zit, en dat het verder voornamelijk uit niets bestaat. Het is de moeite waard om het experiment iets uitvoeriger te bespreken, niet alleen omwille van de implicaties die het met zich meebracht, maar ook gewoon om de schoonheid ervan. Bovendien is het bij de experimenten van Rutherford nog mogelijk om ze enigszins beknopt te beschrijven zonder al te veel voorkennis. Al moet ik ook hiervoor de helderheid van de podcast een veel eenvoudiger voorstelling geven van het verloop en de bedoeling van het experiment. Het goudfolie-experiment begint met een alfa-deeltje. Het bleek, zoals gezegd, om een positief geladen kern te gaan van een heliumatoom. En zo'n kern heeft een ongelooflijk grote massa in vergelijking met het elektron. Dat maakt dat het ook veel heftiger interageert met materie dan een elektron. Het zou dan ook verdomd interessant zijn om het af te vuren op een atoom en de interactie tussen het alfadeeltje en dat atoom te meten. Dat zou misschien wel veel kunnen onthullen over de structuur van dat atoom. Wat had het experiment verder nog nodig? Voor eerst een glazen plaat met een coating van zinksulfide. Wanneer je daar alfadeeltjes op afvuurt, dan straalt dat een klein beetje licht uit op het punt waar het deeltje de plaat raakt. Het fonkelen van de plaat wordt ook wel een scintillatie genoemd. Ten tweede had je een microscoop nodig, om die vage en kleine fonkelingen te kunnen onderscheiden en te tellen. Ten derde had je toewijding nodig. De onderzoekers moesten minstens 30 minuten in een donkere kamer zitten, zodat hun ogen zich konden aanpassen, om dan afwisselend elk 1 minuut te tellen. Langer was niet mogelijk, aangezien de ogen dan hun focus verloren. En tot slot was er nog een vierde element nodig, controle. Gezien de vaagheid van de fonkelingen moest men zeker zijn dat de onderzoekers correcte tellingen maakten. En daarvoor gebruikten ze een voorloper van wat de Geiger teller zou worden. Rutherford wou kijken of sommige alfadeeltjes direct gereflecteerd werden op een goudfolie. Het verwachte resultaat was dat zoiets niet ging gebeuren. De alfa-deeltjes zouden er moeten doorvliegen of hoogstens een beetje verstrooid worden. Dus begonnen ze een sterke straal van alfa-deeltjes af te vuren op een flinterdunne folie van goud, slechts 400 nanometer dik. Wat bleek? Sommige alfa-deeltjes werden wel degelijk gereflecteerd. Zeer vreemd. Want dit ging in tegen alle toen gekende wetten van de fysica. Het gangbare atoommodel was toen het plumperingmodel of een soort krentenbolmodel. Het atoom moest je daarbij zien als een deegbol, en de krenten in het deeg waren dan de elektronen. Hoe kon een zwaar alfadeeltje nu teruggekaatst worden door piepkleine elektronen of de diffuus verspreide positieve lading van het atoom? Het was alsof je met zware artillerie op een simpel papiertje zou schieten en het projectiel perfect teruggekaatst werd naar jou. Zo'n terugkaatsing vereiste een immense kracht, in de goudatomen. En dat kon alleen maar het geval zijn als de massa van het atoom in een piepkleine nucleus geconcentreerd zat. En zo had Rutherford de nucleus van het atoom gevonden. Zoals ik al aangaf, is mijn voorstelling van het experiment enigszins vereenvoudigd. Waar een boek verder kan uitweiden en enkele illustraties kan geven ter ondersteuning, moet een podcast iets meer aan de oppervlakte blijven. De bedoeling is dan ook meer om te prikkelen en waar dat kan een tipje van de sluier op te lichten. Daarnaast vind ik het belangrijk om te benadrukken dat er bij de bespreking van wetenschapsgeschiedenis nog enkele andere kanttekeningen horen. Zo is de taal van de fysica niet de metafoor of de analogie, maar wel de wiskunde. Het spreekt voor zich dat een populariserende audiobespreking die wiskunde achterwege laat. Een meer algemene kanttekening betreft het grillige verloop van het verleden. De volledige geschiedenis van de natuurkunde kent veel meer doodlopende straatjes en meanderende omwegen dan een podcast kan overbrengen. En het is goed om dat ook in het achterhoofd te houden bij het beluisteren van de rest van de podcast. Toch is er één eenvoudige regel die misschien wel altijd van toepassing is op wetenschappelijke ontdekkingen. Namelijk het feit dat elke ontdekking nieuwe vragen oproept. De ontdekking van de nucleus van het atoom was daar geen uitzondering op. Het atoom bestond nu uit een kleine nucleus met een positieve lading. Op een enorme afstand beschreven de negatief geladen elektronen daar een baan rond. Alles daartussen, het grootste deel van het atoom dus, bestond echter uit niets. Als het atoom de grootte van een kathedraal had, dan was de nucleus slechts een vliegje in het midden van die kathedraal. De piepkleine nucleus van Rutherford kende echter een kolossaal probleem. Volgens de klassieke mechanica kon het model onmogelijk stabiel zijn. Het was gedoemd om ineen te storten.